Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Ho, ho. Renate Kok met het NOS-journaal. De zoekactie op de Noordzee naar een zeiljacht in nood is afgeblazen. De kustwacht kreeg rond half zeven vanavond een melding binnen van de bemanning... dat het schip voor de kust van het Zuid-Hollandse Ouddorp water maakte en zinkende was. Er zouden vijf mensen aan boord zijn. Na het alarm kregen de hulpdiensten geen contact meer met het zeiljacht. Er is met vier reddingsboten, twee helikopters, een vliegtuig en een drone gezocht... maar zonder resultaat. Het schip zou volledig gezonken kunnen zijn... maar de kustwacht sluit ook niet uit dat het om een nepmelding gaat. Een automobilist heeft bij een bushalte in de Duitse stad Recklinghausen, vlakbij Münster, een groep mensen aangereden. Een 88-jarige vrouw is overleden en er zijn meerdere zwaar gewonden. De slachtoffers stonden op de bus te wachten. De 32-jarige automobilist ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie zou aanwijzingen hebben dat de bestuurder van de auto een einde aan zijn leven wilde maken. Hij had psychische problemen. Er is een toenemend tekort aan huisartsen in onder meer Zeeland, Drenthe en noord holland noord Dat schrijft minister Bruins aan de Tweede Kamer. Het gaat niet alleen om artsen, maar ook om doktersassistenten en praktijkondersteuners. Door de vergrijzing gaan de komende jaren veel dokters met pensioen, maar er komen ook te weinig jonge huisartsen bij. Ook willen veel jonge artsen zich vaak niet meer vestigen in de krimpregio's, mede omdat daar minder werk is voor hun partners. Bruins gaat nu in overleg met de Landelijke Huisartsenvereniging. De Britse politie heeft de hulp van het leger ingeschakeld om de drones te vinden... die overlast veroorzaken bij de start- en landingsbanen van luchthaven Gatwick in Londen. Volgens minister Williamson van Defensie heeft het leger een aantal unieke mogelijkheden om de politie te helpen. Wat die mogelijkheden zijn, zegt hij niet. Het vliegverkeer van en naar Gatwick ligt al een hele dag stil. Gatwick is de tweede luchthaven van Groot-Brittannië. Tienduizenden mensen zijn inmiddels gestrand. Het weer, er trekken vanavond en vannacht flinke buien over. Soms met onweer. Temperatuur daalt naar een graad of zeven. Morgenochtend regen, smiddags middags klaart het op... en dan wordt het zo'n 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Peaceful Radio.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 nou, zoiets...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 This is William Ogmanson and you're listening to Peaceful Radio. Listening to Peaceful Radio. Please visit my website www.metamindfulnessmusic.com.